12 uur. Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het KNMI heeft een weeralarm afgegeven voor de kustprovincies... en waarschuwt voor zeer zware windstoten. Op dit moment geldt voor Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Holland code rood. Er worden windstoten van 100 tot 110 km per uur verwacht. Voor de provincies Utrecht en Noord-Brabant wordt code oranje afgegeven. Daar worden windstoten van 90 tot 100 km per uur verwacht. Voor de rest van het land blijft code geel van kracht. In het hele land zijn vandaag evenementen afgelast vanwege het slechte weer. Zo gaan onder meer het Rotterdamse zomercarnaval, het festival Amsterdam Live on Stage, het Milan Zomerfestival in Den Haag en het muziekfestival Weitje Rock in Zeeland niet door. Ook het Scutje in Stavoren is afgelast. Komende dinsdag wordt de wedstrijd van vandaag ingehaald. De luchtvaartmaatschappij KLM heeft 30 vluchten geschrapt. Tijdens een storm mogen er minder vluchten vertrekken... en dat zou voor veel vertragingen kunnen zorgen. Met het annuleren van de vluchten wil KLM dat voorkomen. Het gaat alleen om vluchten naar Europese bestemmingen. Turkije heeft afgelopen nacht opnieuw doelen van de islamitische staat in Syrië gebombardeerd. Turkse F-16's vlogen dieper het land in om IS-stellingen te bestoken. Vanaf Turks grondgebied heeft het leger mortieren afgeschoten op IS-doelen, heeft het bureau van premier Davutoglu bekendgemaakt. De Turkse luchtmacht kwam afgelopen nacht ook in actie tegen doelen van de Koerdische beweging PKK in Noord-Irak. F-16's namen trainingskampen en luchtafweer van PKK-strijders onder vuur. In Tasmanië ten zuiden van Australië is een man doodgebeten door een haai. Het 40-jarige slachtoffer was met zijn dochter aan het duiken toen hij werd gegrepen. Zijn dochter bleef ongedeerd. Ze sloeg alarm, maar voor haar vader kwam de hulp te laat. De kustwacht had gewaarschuwd dat de gevaarlijke haaien waren gesignaleerd, maar die hebben de twee waarschijnlijk niet gehoord of gelezen. Het weer aan het eind van de ochtend, begin van de middag... gaat het dus regenen en flink waaien aan de kust tot windkracht 9. Het koelt dan af naar 14 graden. Dit was ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. In het hele land, maar vooral langs de kust... komen zware windstoten voor. Dan de files op de A12 Den Haag-Utrecht bij Reewijk, 3 kilometer. Op de A27 van Gorkum naar Breda bij Werkendam, 3 kilometer. Daar zijn wat bomen omgewaaid...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 So I came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 RUN!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 We stole the show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 Me. Uh, don't let me go uh, Who cares what they see uh, Who cares what they know To <clears throat> run into IFM's antwoord 106.9 FM.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 Per lei Andrò a cercare nei visori le chiavi che apriranno i suoi per imparare a rispettare questa inquietudine fra noi. Poi strapperò dalle mie lati le cose che non osavo dire per cancellare tutti i suoi dubbi e le sue paure per lei.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 ZANG EN MUZIEK Ik ben er